Met het NOS de Belgische koning Filip heeft zich stevig uitgesproken over de situatie in Gaza. In een toespraak voor de Belgische feestdag noemde hij de situatie een schande voor de mensheid. De koning zegt zich aan te sluiten bij iedereen die de wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt. Volgens de omroep VRT zijn de uitspraken van koning Filip vooraf goedgekeurd door de Belgische regering... De Koepelorganisatie voor Joodse Organisaties in Vlaanderen zegt diep teleurgesteld te zijn door de toespraak. In Marokko is een grootschalige demonstratie geweest uit solidariteit met Palestijnen. In de hoofdstad Rabat gingen tienduizenden mensen de straat op. De demonstratie is georganiseerd door politieke partijen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties. De demonstranten riepen op meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. En ook willen ze dat de regering de banden met Israël verbreekt. In Marokko zijn vaker grootschalige demonstraties om steun te betuigen aan de inwoners van Gaza. Een magneetvisser heeft in Den Haag een tas met 18 vuurwapens opgevist. De tas lag in een sloot. Een deel van de wapens is echt, melden meerdere media naar berichtgeving van de lokale site Regio 15. De politie spreekt van een bijzondere vondst. Het is onduidelijk van wie de wapens zijn en hoe lang ze al in het water lagen. De tas met wapens is meegenomen voor onderzoek. Illusionist Hans Klok heeft zichzelf verwond tijdens een optreden in Scheveningen. Het ging mis tijdens een act met sabels. Zijn manager zegt bij Omroep West dat een zwaard dwars door zijn arm ging. Ondanks de verwonding ging hij door en maakte hij de show af. Na het optreden werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de wond gehecht. Volgens zijn manager gaat het weer goed met Hans Klok. Het weer. Stevige buien trekken naar het noorden. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen eerst veel zon, maar vanuit het zuidwesten volgt bewolking. Later op de dag buien en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg...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 Nou, het antwoord was dat je halverwege de dag, want dan begonnen de vermoeidheid natuurlijk toe te, toe te nemen. Dan nam je een glas droge witte wijn met een ijsklontje en dan nipt je dan aan. Dat klopt wel, dat werkte wel, ja. Dat klopt. Ja, niet te veel, want anders ga je allerlei onzin zitten vertellen natuurlijk. <lacht> ja. Nou, de ja, commentaar wordt wel steeds joliger. Ja, het wordt wel joliger, maar ik kan me herinneren van Alfred Abner, sinds zijn nadagen die... Uh, ja, die was ongeneeslijk ziek. En dus Alfred die, uh, ja, die deed van alles wat niet, niet kon en mocht. Maar dat mocht allemaal. Dus uh, dan was hij bij meneer mijn... geweest in de, in de box. En dan kwam hij terug met tassen vol met allemaal sloffen Marlboro. Nou, toen hadden we de eerste tien minuten alleen maar Marlboro reclame. Er zat overal Marlboro in op een auto. <lacht>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 Het gesprek alweer met Rob Petersen en hij vertelt over het gratis e-magazine wat gemaakt wordt in Zandvoort. Waar ik even ook naartoe toe wil, is: ik kreeg een, een, een mailtje van uh, autosport.nl en het uh, is een, een blad van uh, Gerry Hoekstra. Mag je even toelichten wat dat blad precies behelst? Nou, uh, Gerry, die is natuurlijk al net zo oud als ik bijna. We kennen elkaar ook net zo uit, daar woonden twee blokken achter mij. En wij raceden vroeger op de slipbaan van Slotemaak. Dat is helemaal lang. Die, maakt, ja, die, heeft, die heeft een prachtige website, autosport.nl. Een kun je die hebben qua, qua feeling. En hij geeft tegenwoordig uit een e-magazine, e dat is dan een moderne nieuwste. En dat heeft hij prachtig gedaan. Dus je krijgt gewoon gratis, kun je opgeven, het kost niks. En je krijgt een heel mooi verhaal van allerlei essenties uit de historie en het heden.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 De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M. ZFM met het nieuws van 10 uur. Zit van der